Ik wou hem eigenlijk wel opdragen naar Greetje, want Greetje heeft, uh, dat is de moeder van Tom slachter en die heeft, uh, nou, ik zou zeggen, vier, vijf nachten achter elkaar op uh, vijf uur opgestaan om de laatste paar uren van uh, de, de etappe van de, de Tour Down Under mee te maken. Heb jij dat ook gedaan, uh, André Boskamp? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Ja, ik wou ook zeggen, van dat, dat is met mij ook een klein beetje gebeurd, want ja goed, je volgt hem toch en... en ja, dan ben je toch schier hoe het afloopt. En als je dan zo goed doet, word je alleen maar meer geprikkeld om, om toch eventjes te kijken en te, en te luisteren en cijfers en bij te houden. Ja, ja je bent de zaakwaarnemer van Tom slachter. Hoeveel, hoeveel renders behartig je de zaken van? Ja, ik denk zo'n zo stuk of tien. Ik, ik noem mezelf eigenlijk niet uh, zaakwaarnemer. Ik, ik, ik heb meer het, de, de titel van, van trust, coach, vertrouwensman. Ja. Dus op die manier zie ik dat liever. Ja, goed, ik ben, ben eigenlijk uh, toen Tom Jalter nog, nog amateur was en uh, elite renners zonder contract, toen hij vanuit junioren overstapte naar eigenlijk, uh, de elite renners uh, zonder contract, toen heb ik hem toch gepoest bij Ruiter Dakkerpellen zodat hij een contract kreeg en goede wedstrijden kon, kon rijden. Ja. Want het was toch een jongen met potentie, dat, dat, dat had ik al uh, als junior een tijd gezien toen hij ook nog schaatste. En ja, dat heeft zich eigenlijk alleen maar doorgezet en in vrijerad tempo is hij na twee jaar uit de dakkapelle. Want in dat tweede jaar heb ik hem uh, aangeboden bij Nico Vroeg van de Rabobank en toen kreeg hij een kans om in Zwitserland zich waar te maken. Dat ging prima, medische testen en een inspanningstest bevestigde uh, de mogelijkheden van Tom Jelten. En daarna was hij, werd hij opgenomen in het Continental Team. Ja. En uh, ja, binnen een half jaar eigenlijk, op de dag dat ook het Nederlands kampioenschap werd verreden. Uh, in juni had ik een afspraak met uh, Knevel en Breukink, uh, management van het team, om over Tom te praten. En diezelfde dag werd hij eigenlijk ook het Nederlands kampioen. Ja. En op dat moment hebben we ook een contract getekend. zijn we overeengekomen dat hij een contract kreeg voor twee jaar rabo uh, Pro Tour Team. Ja. En dat heeft zich eigenlijk uh, uh, ja, ja, toch heel, heel goed ontwikkeld. Ik spreek hem regelmatig. De eerste jaar zei hij ook: ik moet eerst koers hard worden. Nou, jij weet als geen ander wat dat nou precies inhoudt. Nou, dat, dat, dat, dat betekent gewoon dat je eigenlijk uh, toch wel veel koersen moet, moet, moet rijden om ja, je lichaam toch te laten winnen aan, aan die belasting. Ja? En vooral ja. zijn zijn ontzettend belangrijk om. Om die koershardheid te krijgen. En uh, op, de, op de kant rijden, uh, klassiekers rijden, uh, afzien. Uh, dan spreek je eigenlijk over koershardheid. Koers en ja, etappenkoers heeft hij heeft hij nodig. Hij heeft er een paar grote nu, nu gehad. Ja. En uh, ja, die ontwikkeling gaat bij hem heel erg snel. Want wat er nu gebeurt is, dus dat had ik eigenlijk nog niet verwacht. Want ja, ik had het idee dat hij wat, wat minder was dan, dan vorig jaar na trainingskamp met, uh, met, uh, met de ploeg. Ja. Uh, dus ja, goed dan, maar goed, dit komt eruit Dat betekent dat hij eigenlijk best wel goed heeft overwinterd, dat hij voldoende rust heeft genomen, dat hij heel goed uit voor het vorige seizoen is gekomen. Ja, en ik hoop dat hij de lijn een beetje door kan trekken. Ja, en dan, en dan met bepaalde pieken denk ik, want hij, ik heb hem, nou, tien minuten geleden heb ik hem nog aan de telefoon gehad in de uitzending. Het is toch nog even gelukt. En hij ging nou uh, lekker slapen, ja het is daar ook uh, over half twaalf al dus, uh, wat zeg ik, het is al bijna twaalf uur daar waar hij zit. En uh, ja, dan heeft hij ook een beetje rust nodig denk ik, na zo'n hectische dag. Uh, hij zegt ook, hij zit de voorbereiding gaat nu in het werk, hij zegt en dan gaan we weer naar Murcia. we gaan weer naar uh, Catalonië en dan uh, voorbereiden voor. En ik denk dat de uh, Paal een koers is die op zijn lijf geschreven is. Ja, alhoewel ik uh, daarbij zelf moet opmerken dat we wel uit moeten kijken, tenminste ook, ook het uh, management van, van, van de ploegleiding, management van het team, dat je, kijk, een jongen die, die nog heel erg jong is, net, net 23, ja. en die moet zich ontwikkelen. En ik denk dat uh, de basis is toch een paar grote etappenkoersen. Hij moet niet uh, snel in een etiket omkrijgen dat hij voor, voor dit soort uh, klassiekers gaat. Kijk, Amstel Alcolt. Is al alweer wat anders, want de grenzen is al nu naar de Kalberg, valt wel af. Ja. Uh, hij moet meer koershaardheid, uh, om nu woorden te gebruiken, uh, krijgen door middel van etappekoersen. En om nu een ronde van Italië te laten vallen en misschien een Tour de France te laten vallen, dat, dat vind ik uh, bijzonder jammer. Ik zie hem liever gewoon in de ronde van Italië, dat hij meer koershaardheid krijgt voor de toekomst. ...en dan over één of twee jaar, dan kan hij die Waalse klassiek is, dan kan hij, hij afmaken. Want als hij daar nu al sterk genoeg voor is om dat af te maken, dat, dat, dat moeten we nog zien. Maar ja. goed, we hebben heel, heel veel gezien, want als je uh, kost in een Gilbert klopt... Uh, ...of zo'n aankomst zoals we afgelopen week hebben gezien, ja, dan is er uh, waarschijnlijk veel mogelijk. Ja, even uh, nog, uh, hij, hij moet natuurlijk dit jaar zich helemaal laten zien omdat die blanco ploeg, die, uh, ja, die bestaat alleen maar dit jaar nog. Ja, uh, ja dat, dat weten we natuurlijk niet, niet uh, wat daar allemaal mee gaat gebeuren. Maar zo, zoals ik het nu inschat, uh, zal deze ploeg niet zo 1-3 vandaag of morgen een hoofdsponsor hebben. Nee. En uh, ja, da dat is ook op een gegeven moment waar ik met al met te veel over gesproken heb. Van, nou ja, je, je moet gewoon toch proberen ergens uh, vrij vroeg te scoren om zekerheden te creëren voor 2014 en wel 2015. Dat betekent dat je punten moet halen en dat je in de pitching moet rijden. Kijk, wat er nu gewoon gebeurd is... Uh, is al zijn garantie voor 2014 en 2015 dat hij een contract krijgt. Want hij heeft met 111 uh, uh, punten voor een World Tour team. Ja. Uh, dat, dat betekent, van al, al zou hij volgend jaar helemaal niet eens meer kunnen fietsen... omdat hij misschien een ziekte heeft of wat dan ook... Hè? even een hele negatieve geval gezegd... Ja. daar zou er nog een, een, een team uh, graag zijn punten willen hebben... en hem een licentie geven en hem contracteren... want ja, zo belangrijk zijn die punten geworden. Dus wat er ook gebeurt... Uh, uh, hij, hij rijdt volgend jaar ja. gewoon een uh, kaproeg. Uh, Punt. Is er ook een uh, positieve impuls naar het Nederlandse wielrennen vanwege de negatieve berichten van de afgelopen twee maanden? Ja, kijk wat hier allemaal in Nederland gebeurde. Dit, uh, ik, ik vind het persoonlijk gewoon een beetje een lachvorm om, om zomaar door te blijven gaan. Een nieuwe Thomas Dekker die allerlei namen moet noemen en zo. Dan denk ik van jongens, stop er nou eigenlijk alsjeblieft mee. Het is natuurlijk uh, na, naar buiten toe uh, fantastisch wat, wat Tom nu gedaan heeft eigenlijk ook ja. om om te laten zien dat, dat een, een jonge renner die uh, goed in school met sport bezig is... op dit niveau kan, kan presteren. En dat is goed voor, voor de wielersport, uh, zeker hier vanuit Nederland gezien. Uh, dat is goed voor het team. Misschien dat uh, een, een hoofdsponsor op dit moment toch uh, de bal gaat inkopen. Dus uh, al met al ook de reacties die je krijgt van, van allerlei mensen... of er nu nog een Erik Breukink is die dan even contact heeft... Of, of een nieuwe wedstrijd die kan ook, ook uh, manage, uh, mij verbeld en dus zeggen: Goh, fantastisch wat hij gedaan heeft. En dat is goed voor onze sport. Dat soort uh, signalen vang ik nu uh, continu op. En, en dat is wel heel leuk om dat te ervaren. Ja, want uh, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Uh, Geesing had vorig jaar natuurlijk de schitterende woorden: van ja, wij zitten opgeschreven met een erfenisje uh, in deze wielersport. En uh, ik zeg op mijn beurt daar gelijk maar achteraan. Uh, jongens, laten we nou niet terugkijken, laten we nou gewoon vooruitkijken. En dan hoop ik dat de sponsors dat ook gaan doen. Ja, precies. Daar ben ik het helemaal mee eens. En, ja. Want, want uh, ja, je kan wel blijven praten, die heb doping, je die doping gebruikt. Nou, ik zou wel zeggen, en wat schiet je ermee op? Helemaal niks. Nee, nee. Nou ja, goed, we weten hoe, uh, hoe die wereld uh, uh, in die periode in elkaar staat. Dat was ook een periode waar, waarvan ik uh, toen gezegd heb, voor mezelf... Ik stap eruit, want ik, ben, ik was een van de eerste managers, in, was de eerste manager in de duwensport. Ja. En toen ik hele jonge jongens afleverde en zag hoe die onder druk werden gezet om toch uh, zich te prepareren, zoals je dat dan, dan noemt in de sport, toen ben ik er eigenlijk mee, mee gekapt. En ja, door eigenlijk mijn eigen kennertjes en, en door weer leuke contacten, en dat je ziet dat het ook op een andere manier kan, ben ik uh, toch weer uh, als, als vertrouwensman bij een aantal aantal renners op dit moment zo'n stuk of tien ben ik weer wat gaan werken. Ja. En dat is hartstikke leuk. En, en dan is het zeker leuk als je dan de hele route van van Tam gaat volgen. Vanaf uh, junioren het schaatsen en met het wielrennen gecombineerd Je gaat dan die lijn volgen. Dan dan is dat gewoon fantastisch. Dat je dan ja op die manier een uh, goed signaal hebt gegeven en het goed hebt ingeschat. En en uh, eigenlijk ja, doe je op dat moment aan, aan, aan talentenscouting. Hij... Dat is om uh, Tom altijd uh, heel goed uitgepakt. En, ja. En, uh, ja, prima. Ja, komt... want als, je, als je dat soort jongens niet pakt... en die blijven gewoon hangen bij een club... en die rijden wat klassiek is en de wind en zo... Ja, dan worden ze een keer 15e en een keer 20e... en dan zullen ze niet opvallen. En hij heeft de ruimte gekregen... om. Zich internationaal te presenteren met mensen via Ruitendakkapellen... ...waar ook Mollema voor gereden heeft ja. uh, als, als gastvrienden... ...die ook uh, in Frankrijk uh, opeens berg op was, liet zien ...dat hij goede kleur was en door Rabank wordt opgepakt. Ja, dat, dat, dat zijn dan wel, wel hele leuke dingen. als je het achteraf nog eens een keer op reis zit... ...dan denk je van, nou goed, op die manier heb je hem toch uh, ergens gebracht waar, waar hij nu is. Hij moet natuurlijk wel zelf trappen en... Ja. en en dan moet het ook uh, allemaal geestelijk verwerken, want er komt natuurlijk wel heel veel over hem heen nu, ook, ook steeds meer druk. Ja. Maar goed, het is een nuchter Groningen en, en daar gaat hij heel goed mee om. Ik vind het fantastisch. Ik vond hem ook heel nuchter toen ik hem aan de telefoon noem. Hij komt woensdag naar huis. Heb jij gelijk donderdag contact met hem? Nee, ik, ik, ik, ik heb wel, wel uh, dagelijks wat, wat, wat contact met hem, maar we moeten niet overdrijven. Wat, wat, wat moet je allemaal bepraten? Is er nog iets? Kijk, uh, de, de grote lijn is, als er heel veel uh, verzoeken komen of voor, voor, uh, voor iets, voor interviews of andere zaken, dan komt het wel bij mij terecht. Ja. Nou, dan zal er waarschijnlijk op donderdag even een moment zijn van, ja. hé, hey, wat is even belangrijk, hoe ziet je het programma eruit. En, en ja, voor de rest hoef je niet zoveel. I, I, I, het is niet van uh, dat je elke dag maar, uh, eh, laat hem alsjeblieft maar met, met, met zijn meisje eventjes... Uh, uh, uh, kletsen en, en voor mij is het gewoon van even snel uh, kijken van hé, hey, wat is even belangrijk, hoe gaan ja. we het even doen? En dan houdt het ook weer op. Ja. Ik heb meestal wel dagelijks even contact met hem. Maar goed, het is even een lange reis nog van Australië terug, hè. want dan, wij zitten nu uh, hier op, op de zondagmiddag te kletsen, maar het is daar al bijna maandag. Ja. En als hij dan in dinsdag in het toestel stapt ja, en, en de klok die, die gaat hier anders draaien, dan ja, ben ik hier pas, pas uh, woensdagavond terug. Dus voor hem nog een lange reis. Ja. Maar hij is het feitelijk ook zo weer terug. Die gesprekken met die ploegleider... die gaan, die gaan lopen die via jou... of lopen die rechtstreeks naar Tom toe? Hoe um, bedoelt hij? Nee. Kijk, je moet wel... als vertrouwensman, man... als begeleider of manager. moet je natuurlijk... Uh, jij hebt je eigen positie. En, en op het moment dat ik uh, denk... dit gaat niet goed en, en Tom komt er zelf niet doorheen... dan, dan, dan ga je voor hem natuurlijk uh, in de bres. Maar aan de andere kant... Kijk, binnen zo'n ploeg heb je een management team, dan heb je een paar ploegleiders. Een van de ploegleiders waar Tom heel erg goed mee kan is Jan Boven. Ja. Dat is binnen de ploeg eigenlijk een beetje zijn vertrouwensman, zijn, zijn uh, ploegcoach. En, en daar gaat hij wat mee overleggen. En ja, ik, ik, ik heb eigenlijk een soort helikopterview. En op het moment dat, dat Tom, het dat gebeurt ook met trainingen of met planningen, uh, geen goed gevoel heeft, dan overlegt hij dat met, met mij. En dan gaan we kijken hoe we dat op kunnen lossen. Of ik neem zelf contact op, maar. Het is niet zo dat, dat, dat je uh, elk moment maar uh, uh, in moet grijpen of zo. Kijk, het, wat heel fijn is, denk ik, voor een aantal renners die ik dan begeleid is, dat je ooit zelf rondkomen bent geweest, dat je uh, al heel wat hebt meegemaakt, dat je goed kan inschatten wat er allemaal gebeurt. En dat je op die manier een, een, een uh, goed klankbord bent voor een coureur. En, uh, je kan op een gegeven moment wedstrijden en, en trainingen, en het fysiologische, maar ook het... Uh, uh, het emotionele. Ik ben, ik ben ook al een aantal jaar een geweest, dus je kan ook op het en, en de menselijke vlak toch iemand ook, uh, ook steunen. Ja. En, en dat loopt gewoon, gewoon heel lekker. Dus zo'n coureur kan, zoals het van jou te heel veel dingen is even bij mij terecht. Maar uh, ik vind altijd ook uh, als vertrouwensman moet je een, een, een, een, een topsporter of, of een, uh, een entertainer moet je niet. Uh, afhankelijk maken. Dat, dat vind ik een klein beetje crimineel, dat je alles oppakt en, en eigenlijk dat de, de sportman of de artiest niets meer te vertellen heeft. Ik probeer wel vanuit mijn positie een, een topsporter zoals Tom zoveel mee te geven, dat hij ook uiteindelijk steeds ook zijn eigen boontjes kan doppen. En, laat in en in ver... daar heb ik gewoon plezier in. Ja, het gaat wel. mij niet om, om het, uh, om het uh, uh, pakken van, van geld of, of, of wat dan ook. Het gaat mij erom dat ik het hartstikke leuk vind naast het werk uh, uh, dat ik uh, iemand op die manier gewoon kan, kan be begeleiden met de bagage die ik heb. En dat is gewoon, met zo'n jongen als Tom is dat fantastisch. En dan, ja. Ja, dan stap ik ook morgen om vier uur net zo makkelijk uit mijn bed. <laughs> ja. En je, ja, want je bent gewoon en blijft gewoon, ondanks dat je vroeger ook een uh, redelijke coureur was, misschien wel een goede coureur, dat je gewoon een liefhebber bent gebleven, Laten we dat Ja, even... dat, is het, dat is het vooral, denk ja. ik. Ja, dat denk ik juist ook. Mag ik je bedanken voor vanmiddag voor je tijd en mag ik je met Tom in ieder geval uh, en je begeleiding en je andere renners heel veel succes wensen, André. Ja, bedankt. Vrij bedankt. gedaan. Bedankt, dag. ja Ja, dag.